Deel 29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 Gadverdamme, dat, dat eitje, dat is helemaal doorgekookt. Net alsof je een oude negel ligt te pijpen. Zeg, je zit hier niet in de pikal? Uh, nee, ja. Wie had dat nou durven denken? Harry Pruis achter het fornuis, rijdt ook nog. <laughs> ja, een reet heb hebben dikke reet, dat rijdt ook. <laughs> Daar ligt een aansteker, links van je...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 dat kan zijn, maar het is wel een speciale ervaring, echt een totaal nieuwe experience. Hey Boer, nu ga je dat eens verkopen man. LSD, ik heb het nu wel druk zat. Ik hoop dat het jouw spul goed is. Misschien zijn mijn prijzen wel te laag. Hey Sus. Hey, hey Susan. Kijk, ik heb weer wat cadeautjes bij me. Is het zwarte nepal? Zo, je hebt de kijk op. <laughs> Proberen. Rondje van het huis. ho. ho. Hij heeft twee kilo. Als het dat is, ga ik gewoon meteen terug. Wie? Wie heeft dat spul? Hé, hey, wil je nou proberen of niet? Zeer kijk eens aan. Wie hebben we daar? De dominee. Meneer Pruis, Zeg maar gewoon Harry, hoor. Nou nee, hoor. Wat uh, Wie drinken? Kom je soms voor een sigaartje? Een glaasje bier? Maar ik betaal zelf. Nou, wat jij wil, jongen, wat jij wil...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 Nou, jong, vermaak je een beetje. Hè? En uh, pas op dat je ogen niet uit het kassen rollen. Hey, Zit, die muziek eens af. Oh, daar word ik daar er gek van. Zoals u wilt, majesteit. Dank u. Hoeveel hebben we binnengehaald vandaag? Meer dan 500. Zo. Ja. Biertje? Ja, lekker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 Als we allebei weg zijn, kunnen we straks even voor of aan beginnen. De loop zit er nou net lekker in. Sai. Nou, en je moet niet altijd alles zo serieus nemen, Suus. Je moet ook van de dingen kunnen genieten. Zo, zo, zes mil. Waar hebben we die vandaan? Gevonden op straat. ik <tankt> jou niet aan je neus hangen, haat? Ze zijn toch wel echt, hè, Joep? Ah, kom op nou. Nou, we weten nog steeds niet wie toen de politie hebt getipt. Als jij nou zelf eerst je spulletjes is op weggehaald Wat? en vervolgens. Hé, man. <laughs> hey, wat drink je? Uh, Pils is goed. Nee, nee, jij zit er maar op de helft van je schuld. Dan gaan we een glaasje prik op drinken. Echte bubbels. Wat was ik nou in de krant? Het uh, linkse getijstam op de Lindengracht, bedoel je? Tiersleijers. Uh. Die advocaten, die journalisten, die krakers. Dat is een betongeld van de maatschappij, man. En de politie? Die doet geen ene flikken Hier.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 Dus. Hé hey, Harry! Stop ermee! Rustig aan haar! Oh, Hou oh, nou even op. Oh, nee. er is Son, Harry dit is staat oh, Harry, ja. kom, op. kom op! We gaan er binnen. Als ze oh. stom zijn, dan moet je ze harder slaan, anders voelen ze het niet. Ik vind niet heel even gewoon ambulance. Kijk van die troep zitten roken in mijn tent. Ja. Zo, zo. Hey, je moeken wil laten slingeren. Ja, maar het wordt wel steeds zwaarder.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 Nou, Je wilde toch weten wie de jagenavond van die nieuwe piepshow is? Wat jij, vuile kleine opdonder. Jij weet wie het is? <laughs> Zo, hier. Geldje extra. Nou, voor de draad ermee. Nou? Het is DD. DD? Ja, Dirk Damhuis? Nee. nee dat kan niet. Wat heb jij nou? Dan loop ik me eigenlijk de hele tijd op te naaien. Dan is het gewoon DD. <tie> ja. Ja, het blijft natuurlijk een schofte streek, maar goed. Uh, d die moet ik het toch wel eens een verstand kunnen brengen, hè? Nou, uh, je moet hem niet onderschatten, hè? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Nee, je hebt gelijk. Eh, uh, pilsje. Ja, DD, d d U hoorde onder andere Jack Woutersen, Daniel Boissevin en Micha Hulshof. Scenario: Jeroen Stout. Regie: Marlies Cordia en Jeroen Stout. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO. Morgen vervalt de moker vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Donderdag gaan we door met deel 30.